De Magere Koning en de Dikke Kok Op een dag zei een heel dikke koning tegen zijn heel magere kok Ik wil dat je een taart voor me bakt, een lekkere, luchtige, heel grote taart de kok ging naar de keuken van het paleis. Hij nam een grote schaal, twintig eieren, twee pond boter, vijf pond meel en een pond gist. Hij mengde het meel, de eieren en de boter en daarna deed hij het gist in de schaal. Hij stak de oven aan en zette de taart erin. Het duurde niet lang of er hing een heerlijke geur in het paleis. De koning kwam naar de keuken. Wel, wel, zei hij. Wat ruikt het hier heerlijk. Dat wordt vast een heel lekkere taart, kok. Zeker, majesteit, zei de kok. En heel luchtig, want ik heb een pond geest in het beslag gedaan, zodat de taart goed zal rijzen. Heel goed, kok, zei de koning. Maar opeens wees hij naar de oven en riep... Wat is dat? Ze zagen dat de oven helemaal bol begon te staan en toen schoot met een knal de bovenkant eraf. En langzaam, heel langzaam rees de taart de oven uit. Kijk nu eens wat je hebt gedaan, riep de koning, je hebt veel te veel gist gebruikt. De taart bleef rijzen en rijzen en raakte het plafond dat begon te scheuren. De kok en de koning holden de trap op... en zagen dat de taart al door de vloer van de eerste verdieping stak. En nog steeds bleef de taart reizen. Doe iets, riep de koning. De kok sprong boven op de taart... en hoopte dat hij zo het reizen zou kunnen stoppen. Maar de taart bleef rijzen, en voordat de kok met taart en al door het dak naar buiten schoot, riep hij, Majesteit, gaat u alstublieft naar de keuken en doet de oven uit. De koning holde naar beneden en draaide het gas uit. Hij pakte zijn verrekijker en liep de tuin in. De taart rees niet meer, maar stak zo hoog boven het dak uit, dat de kok er niet af durfde te komen. En dat vond de koning helemaal niet leuk, want wie moest er nu zijn eten koken? Maar opeens kreeg hij een idee. Ik laat de kok de taart zelf opeten, dacht hij. Dan komt hij vanzelf naar beneden. Kok eet de taart op, zei hij. Graag majesteit, zei de kok. En hij nam een hap. Mm, heerlijk hoor, riep hij. De taart is vernukkelijk, majesteit. Hou op met praten, riep de koning, en eet door. Ik heb honger en je moet mijn eten klaarmaken. Maar de taart was zo groot dat het vijftien dagen duurde... ...voordat de kok hem helemaal had opgegeten. En elke dag werd de kok dikker. En de koning, die vijftien dagen op zijn eten moest wachten, werd magerder... En magerder. Toen de kok weer veilig op de keukenvloer stond, zei de koning: Maar dit kan natuurlijk niet. Ik hoor dik te zijn en jij hoort mager te zijn. Daar zullen we dan eens gauw verandering in brengen, Majesteit, zei de kok. En hij begon meteen een heerlijke maaltijd voor de koning klaar te maken.